9 uur. Mariet Kroll met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vijf Russen en leden van een Tsjechense politie-eenheid. Ze kunnen niet meer bij hun eventuele bezittingen in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Ze zijn schuldig aan het schenden van mensenrechten en andere misdrijven, zeggen de Amerikanen. Twee Russen zouden een rol hebben gespeeld bij de mishandeling en dood van advocaat Sergei Magnitsky, die een groot fraudeschandaal in Rusland broodlegde. Ook een voormalige lijfwacht van de Tsjechenische president Kadyrov is bestraft voor betrokkenheid bij de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov in 2015. Artsen zonder grenzen luidt een noodklok over de situatie in een Syrisch opvangkamp. Daar zitten zo'n 11.000 mensen die vrijwel geen hulp krijgen. Er gaan kinderen dood aan ziekten die eenvoudig te voorkomen zijn, zegt Artsen zonder grenzen. Een aantal organisaties geeft geen hulp omdat veel mensen in het kamp banden hebben met IS. Ze komen uit de stad Bagus, het laatst overgebleven deel van het IS-kalifaat. Artsen zonder grenzen roept op de vluchtelingen toch humaan te behandelen en hulp te geven. Groningen profiteert het meest van subsidies van de EU. Friesland en Drenthe het minst, blijkt uit onderzoek op verzoek van de NOS. In Groningen kregen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de afgelopen vijf jaar samen ruim 500 euro per inwoner aan Europese subsidie, vier keer zoveel als in Friesland. In totaal ontving Nederland sinds 2014 bijna 5 miljard euro aan EU-subsidies, vooral in het onderwijs en voor onderzoek en innovatie. Het Europese geld leverde in Nederland naar schatting 107.000 banen op. Een supermarkt Ketan Jumbo haalt een aantal varkensvleesproducten uit de schappen. Ze zijn mogelijk besmet met salmonella. Dat kwam aan het licht bij een routinecontrole. Het zijn allemaal producten van Jumbo's huismerk. De salmonella bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met weinig weerstand. Het weer nog een enkele bui, maar vooral bewolking met CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Kalambila naaroo, tum bolo bila, tum phana lekker, lekker, lekker, lekker, hey. lekker, lekker, lekker, lekker, een goedenavond, avond, vrijdagavond, zie je het in de house. En ja, house is het toch wel wat we vanavond gaan doen, Dennis. Ja, ja, ja. Voor de dames en heren. We gaan nog lang niet, lang niet naar huis. Aan de rechterzijde, de one and only DJ Dion Sidney. Hallo, hallo. En goedenavond. ja. Wat fijn om hier weer terug te zijn. Hè? Ja, eventjes en, onverwacht Een Even een onverwachte uitzending. Ja. ja mochten er calamiteiten zijn uh, dat ik thuis nodig ben, dan... Ja, helaas... Merken we, dat, merken we dat gauw genoeg. Dan gaat er gewoon een andere schuif open. En ja, dan spoeden we naar huis. Maar, ik heb alle vertrouwen in dat we gewoon eventjes twee uur kunnen knallen. Letterlijk en figuurlijk. We begonnen natuurlijk met Sunry James en Ryan Marciano... ...met hun interpretatie van Jekke Jekke. Ja. Ja. Wat een gave, uh, gave versie. Een lekkere opvolger van uh, You Are Sexy met uh, Armin van Buren. Ja, maar dan vind ik dit toch wel weer eventjes een uh, hele andere uh, kaliber. Ja, ja, ja. Zeker. Hé, hey, wat hebben we vanavond uh, allemaal in de agenda staan? Want ja, jij gaat natuurlijk een zetje twee uur draaien. Uiteraard. Natuurlijk, de mailbox, hij zit proppie, proppie vol met allemaal nieuwtjes. Want, ja, wat, wat zagen we allemaal voorbij komen? Heb ook. jij een uh, tip van de sluier uh, op dit moment? Van een nieuwtje? Nou, uh... wat jij zegt, dat mogen de mensen straks zeker niet gaan uh, missen. Nou, DJ Z. DJ Z, kom naar Amsterdam. Ja, dat is jammer dat je alweer die teaser zo weggeeft, dat hij naar Amsterdam komt. Ik denk, ja, misschien nou, moeten we in het vliegtuig uh, naar uh, Australië. Dat was ook uh, leuk geweest. Uh, uh, nou ja... Dat en nog veel meer uh, vanavond uh, tijdens het uh, ja, Jumbo Race Weekend... hier in Zandvoort met Max Verstappen. Ja, we gooien er eigenlijk al een beetje een eigen remix uh, van in... hè met uh, Junior James en Ryan ah, Marciano. Ja. Mag natuurlijk niet ontbreken. Ik denk dat zij ook wel een leuke sportauto hebben. Dus ik denk, nou ja, eventjes kijken of ze een beetje het gaspedaal... weer konden trappen <lacht> bij hun plaat. Linkerbaan. Ja, en uh, ja, wij zijn ook de snelste jongens hier van de radio. Want wat heb jij nou weer meegenomen, Dennis? Uh, de nieuwe track van... Niemand minder dan... Bolier? Ja, BLR. BLR, ja. Afkortingen. En het is er niet zomaar eentje. Ja, het is... Uh, I gotta let you go. Van Dominica. Herkennen we die nog wel een beetje? Een jaren negentig plaatje. Nou, ik denk dat ze hem gauw genoeg herkennen. Nou, het beginnetje is een beetje lastig. Maar ja, als je een, eenmaal erin zit... Nou, dan kom je er niet meer uit. Dan, nee. zie, dan zit je erin mee, hoor. Twee uur lang zie je het. Hou me hier lekker. We gaan straks nog ook even een blik in de charts uh, werpen. Wat hot, what's not? Ja, luister gewoon, naar zie je het. Dan ben je altijd op de hoogte. Nu, I gotta let you go. We'll be And yeah. the baby Die wat een plaat Dennis, hé. Hey. Ik, ja. ik, ik, ik, ik vind het echt een... Uh... stuiterbal. Ja, het is een stuiterbalplaat, maar ik vind hem helemaal leuk. Uh... Nou ja, jij hebt ook de nodige leuke plaatjes uh, in je lijst staan, wat ik zo zie. Dus zeker de tweede uur uh, zo in de mix. Uh, genoeg ja, leuks. met een gekke huis. Maar jij hebt nog nieuws. Jij hebt nieuws meegenomen vanavond. Ja. Want wat hebben wij voor leuks? Ja, Jij mag er gewoon zelf eentje kiezen. We gaan het gewoon doen over producer en DJ Z. Nou ja, Zet, die kennen we van Kate Perry natuurlijk. Ja. Daar heeft hij een uh, leuk nummertje meegemaakt. Maar de Russische Duitse producer en DJ Zet doet met zijn Orbit-tour ook Nederland aan. Op 11 november staat de Grammy-winnaar in de Melkweg in Amsterdam. Ja, de tour van Zet begint op 13 september in het Amerikaanse Seattle... en eindigt op 17 november in de Duitse Hamburg. De tournee behelst in totaal 18 optredens... Ja, Zet werd uh, bij het publiek uh, bekend door zijn samenwerking met Ariane de Kralde. Daar heeft hij ook gewoon een nummertje mee gemaakt. Ja, En niet zomaar een nummertje, Break Free. En ze scoorde in 2018 samen met Maren Morris. Een hit met een middel. Ja, en je hoorde net al van mij, Kate Perry. Dat was uh, 2019. Klopt. En ja, voor nummer 365. Daar heb ik nog een hele leuke mashup van gemaakt. Misschien kan ik die straks uh, draaien. Misschien gaan, vinden we daar nog wel een gaatje voor en anders uh, komt ze misschien wel zo in je set voorbij. En anders, op je SoundCloud-page uh, of uh, krijg je dan uh, met copyright uh, ja, dan dat te maken? Ja, dan krijg je copyright Oh, sure. daar worden we zo lastig van. Ja, ja. Moedeloos. En, en heb jij dan met jouw uh, eigen remake, want jij hebt uh, nog een uh, oudje uh, Stoffels en Blikkers uh, ja. uit de oude kast ge getoverd. Ja. Kan dat dan wel gewoon op... Uh... Ja, want uh, er staat geen recht op. De, het is niet getekend, niks. En niemand die denkt van. hé, hey, er zit een simpel in van mij. Nou ja, dan merk ik het gauw genoeg. <laughs> da da dan krijg je weer een ban. Ja, nou ja. Nee. Ik vind hem in ieder geval leuk. Misschien komt hij straks wel voorbij, uh, de nieuwe stoffels en blikkers uh, ja, 2019. Ja. <laughs> Wat we nu voor je klaar hebben staan is de nieuwe van Sam Smith. Ja, Dancing with a Stranger is toch niet nieuw? Nou ja, tuurlijk wel. Het Dreaming-pakket is uit. En dit is voor ons hier de beste de Clubberd Remix Jordmier natuurlijk. Wij zien het op jouw enige echte. 106.9, 104.5. Leuk dat je erbij bent. En misschien kunnen we het ook wel race radio noemen. Want dit weekend, wij zijn erbij. Ja. Tijdens de Jumbo race dagen powered by Max Verstappen. Onder andere... Ik heb er helemaal zin in. Jij ook? Ja. Ik denk dat we het tempo wat hoger moeten gooien vandaag. Ja, ik denk het ook. Nu eerst. Sam Smith. Sam Smith I'm still thinking about the things you do So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight Can you the fight? I need somebody who can take control I know if I do what I need to do Cause I don't wanna be alone tonight alone tonight alone tonight 6.9. Zie even op ademen komen hoor, Dennis. Hey. Wat ging hier hard, hè? Verderlijk gaan met Like We Do. En daarvoor Sam Smith Dancing with a Stranger. Oh, ik zit er helemaal lekker in. Lekker in die flow. Ja. Ik ja. zit lekker hard, man. Ja, alsof, alsof ik al 20 Red Bull op heb. Hé, uh, <laughs> hey, dat is hoofdsponsor, hè? Wat voor Dikkie. Hey. Wat hebben we allemaal, uh, nou... We hebben dus dit weekend uh, raceweekend, maar binnenkort uh, hemelsvaartdag. Het staat alweer uh, bijna te gebeuren. En dan hebben we Trans Classics met niemand minder dan Johan, Gielen en Marco Vie. Dus tijdens het hemelsvaartweekend. Ja, ik noem het maar weekend, maar het is gewoon woensdag de 29 mei. Ja. Dus je hebt gewoon een lang weekend als je het een beetje slim aanpakt. Ja. Op woensdag 29 mei, de dag voor de hemelvaart, gaan we back in the days terug in naar de tijd van The Beauty of Silence, Simulators en God. Wat is die kort? Uh, Zo'n goede plaat, hè. Ja, ja, ja. Daar zouden ze nog eens even een goede make van moeten maken. In. En dan met Joon Gila, Marco V en Daniel van Roy Achter de draait het een avond zoals toen. Ja, de line-up, ik heb hem al gegeven. Kaarten zijn 13,5 euro, inclusief servicekosten. Dus niet nou ja, slecht. Dat is niet gek. Je moet er wel voor naar uh, Reusel. Dus ja, God nog God nog weten <laughs> da waar dat is. Je gaat gewoon even Google Maps reuzel en dan zoek je de locatie El Sombrero. Het klinkt in, in ieder geval gezellig. En ja, voor die prijzen, daar kun je nog eens een uh, taxietje nemen. Dacht ik zo. Ja. Een shopje bij Eventix met een x.shop. Tot zover dit nieuwtje. En ja, Dennis zegt, ik ben nou toch zo lekker aan het knallen. Ik wil gewoon nog, even, nog een tandje harder. Ik zeg, nou, zullen we doen voor deze enige keer. En dat doen we met niemand minder dan W&W vs. Blasterjacks. Let the music take control. Dit is See It. En we houden de toogels al strak in handen hier hoor. Haha, we laten ze een klein beetje vieren. Af en toe een raceauto er tussendoor. Straks de charts. En natuurlijk, na het nieuws weer verkeer van 10 uur. De one and only DJ Dion City. Een uur in de mix. Maar nu eerst. W&W. Versus Blaster Kicks. Let the music take control. You like it hard when break the Let music take control. Let the music free as own. Blaster, blaster, blaster, blaster. Control. De nieuwe Jack Wins, de man uit Haarlem, met Forever Young, Vriend van de show. Ja zeker, Dave Winno en Jack Wins dit uh, ditmaal. Eindelijk is hij uh, er dan. Nee, ik heb er eventjes op moeten wachten, maar Tadaa. Gewoon uh, <laughs> op het label van Axel, hè? De, ja. ik, ik vind hem heerlijk. Ik vond het or het origineel vond ik al uh, erg fijn om te horen. En deze, ja, Jack Wins heerlijk. Ja, samen met uh, Dave Winno uh, dus. En daarvoor hoorde je die beuken van W&W vs. Blasterjack met Let the Music Take Control. Ja, de man die ook controle ne gaat nemen, dat is de one and only, Lateback Luke. Ja. Want, ja, daar staat wat moois voor om te, te gaan gebeuren. Ik weet niet wat er allemaal is. DJ Raimundo gaat trouwen en Lateback Luke die gaat ook uh, die gaat, trouwen. Die gaat ook Want in het Noordelijksbootje. hij is gewoon op de knieën gegaan ja. Ja, met, zijn, uh, met, zijn vrouw. Ja, met zijn fiancé inmiddels. En ja... She said yes. En ja, dat is natuurlijk vastgelegd... Ge op zijn one and only Instagram. Al oh, dus, uh, ja. ja. De nieuwsboy hiernaast. Een jaar geleden ontmoet. En, uh, een jaar geleden pas? Een jaar geleden ontmoet. En uh, hij zegt uh, letterlijk... A match made in heaven. Oké, okay. nou helemaal leuk natuurlijk. En ja wij feliciteren hem natuurlijk ook uh, van harte. We wensen Luc het van Scheppingen, van harte. En wij we wensen jullie... Veel voorspoed natuurlijk. Ja. En ja, we hebben nog veel meer nieuws over Lebek Luke. Want ja, Lebek Luke is ook een van de echte remixers van ja. een bepaalde plaat. Ja, van Avicii SOS. Hij is de eerste official remix. Dat vind ik uh, toch best wel een eer, hoor. Dat, uh, ja, dat ook, jij dat zo voor elkaar en, krijgt. Ja, maar ook, hij is ook degene die Avicii tenslotte ontdekt heeft. Ja, want... Hij Lebek Luke is heel erg actief met zijn eigen uh, DJ Los. Producers uh, Forum. Ja. En Avicii die heeft uh, Tim Bergling dan. Die heeft in het begin nauw contact gezocht om toch wat hoger op uh, ja, die, te komen, ja, wat die, uh, tips die, te krijgen. Die heeft Luke uh, gespamd met met de platen die hij gemaakt heeft. En dan kreeg hij dan uh, kritiek en advies van Luke. Van uh, ik zou dit en dit doen. En wel honderd keer heb je versies gestuurd. En op een gegeven moment. Had, had was hij er hij, klaar mee? Had, oh nee. nee. Op een gegeven moment had hij een plaat gemaakt. En toen zei Luke, hé, hey, hier gaan we wat mee doen. En uh, op uh, LabBack Luke's super UME face in Miami tien jaar geleden. Dat was zijn allereerste optreden. Wow. Toen stond hij nog met Chocolate Puma, Hartwell, The Party Squad. Wat al dat graag. soort gasten. Ja. Bart Bimore ongelofelijke ja, je dan. Dat uh, was toen de opener voor dat feestje. Ja, kun je nagaan, hè? Hey? Ja. En, en hoe dit dan in vier jaar gewoon een wereldster was geworden. Het kan snel gaan, hè? Ja. En uh, soms te snel. Ja, helaas maar waar. Maar ja. gelukkig Leipik Luke die heeft uh, toch nog van zijn track SOS dan een hele gave remix gemaakt. Ja. Die gaan we denk ik straks wel in je zit horen, denk ja, ik. Ja, zeker. Maar eerst wat ja, anders. Leipik Luke die is ook met Ken, uh, Kino Silva uh, bezig geweest en met zijn plaat Oh Yes Rocking With The Best, uh, ja die is al een uh, tijdje uit, maar er zit ook een remixpakket uit te komen ja. op het uh, label Mix Smash. Maar ja, ik zie hier een spaal. Wij hebben hem gewoon al. Ja. Dus ik zeg Let Him Go. You're Rocking With The Best. Zometeen gaan we nog eventjes kijken naar de charts. Nu eerst. Layback luck. Hier zo, wij zien het op jouw CFM's antwoord. Layback Luke en Kino Silva. Rocking with the best. In de speciale versie van Raven Crying. Oh yes. Ja, en wanneer komt die uit Dennis? Is dat al bekend of uh, uh, hebben we hem heel exclusief Volgende uh, week vrijdag pas. Volgende week vrijdag, daar zijn we nu niet. Nee. <laughs> ik denk dat, dat we... Ik, ik, Nee, ik denk dat we dat echt niet zijn. Ik hoor, hier een, een, een, ik hoor hier een enorme tumult in de studio, maar... Ik hoor een enorme ik, ik, teleurstelling. Ja, teleurstelling vooral. Dat, dat dus, denk ik. Ik ben echt teleurgesteld. Ja, nou ja. We, we zullen een see-it-sessions opnemen. <laughs> ja, voor in de auto. We sturen, hem wel, we sturen hem wel een podcast. Een podcast kan ook, ja. En tegenwoordig ook... Uh, Is hier te beluisteren in Amsterdam, hè? Ja. Gewoon, uh, hoe gaat het daarmee? Goed. Elke tweede vrijdag van de maand... Een lekkere ouwe. Zie je het? Se <laughs> sessions. Zie je het, sessions? Ja, een lekkere ouwe. Ja, om tien uur. Gouwe ouwe, hè? Om ten o'clock sharp. Eigenlijk okay. dezelfde tijdstip als uh, hier. Ik vind het helemaal lekker. Internationaal, hey, jongen. Maar het is er toch echt weer tijd voor. Het is weer tijd we gaan voor weer de kaart. Ja, oh. we, gaan, we gaan weer kijken wat de kaarten vertellen. Ik ga, ik ga vanavond denk ik een beetje funky doen. Ik ben een beetje funky, ik ben een beetje groove... en ik hou wel een ja, beetje van jack-in. Die doen we normaal nooit. Nee, daarom. De ik, denk, ik denk dat het wel een keertje leuk is. Een keer is hey, wat anders. Gewoon eventjes voor de andere keer. Ik ga er wel wat sneller doorheen... want ik weet niet of hij hier wel heel bijzonder vanavond is. Op nummer 10 vinden we... Isol van... Trace en Tom Staar. Die is lekker. Ja, maar jij vindt alles lekker. Ja, sorry. Maar Tom Staar, dat, uh, dat kan ik altijd wel waarderen. Ja. Op Spinning Records. Nou ja, zo'n trommeltje doet hem ook altijd wel goed. Tuurlijk. Gaan je, we hem zo, gaan we zo nog in je set horen? Ja, uh, misschien. Ik vind hem goed gekeurd. Even door naar nummer 9, Daar vinden we de Cube Guys en Robbie Dogs. Be Mine op Cube Recordings, hun eigen label. Robbie Dogs. Dat zou ook een mooie uh, naam zijn voor uh, Rob die hier op de zaterdagmiddag zit. Ja. Robbie Dogs. Oké, okay. Robbie Dogs. <laughs> maar die hoor je morgen vanaf, live vanaf het circuitpark Park, Ah, ja, lekker man. Maar we gaan gauw, gauw terug naar de charts, want daar vinden we op nummer 8 Luca Debonair met Billy Drums. Nog steeds? Ja joh, hij is niet uit die charts te want daar gaan we gelijk door naar nummer 7 met Damon Head. En one more time. Wel bekende sample, hè? Jo. En op nummer 6 vinden we daar Dario Nunes. Met Tink. Jouw favoriet, hè? Ja, ja. Porno Star Records. Zet, ik heb hem elke ochtend opgetaald. Nou, je bent wel gelijk in één keer wakker, hoor. Ja. Dus oh. <laughs> is beter dan met uh, Matti en die, uh, die anderen. <laughs> ja, ik vind hem lekker, hoor. Op nummer 5 vinden we niemand minder dan Antoine Clamaran. En die Cube Guys met You the Love. Ze zijn helemaal weer terug, hè, die Cube Guys? Ja, ze zijn uh, heel erg uh, de laatste tijd. Ze hebben ook een uh, remix van de Jonas Brothers gemaakt. Ja, ik zie, ik zie de ene na de andere remix voorbij komen, ja. maar... de belangrijkste plaat, die heb ik nog niet. Dus ik zal mijn Italiaanse contacten weer eventjes uh, warm schudden. Ja. Tijdens... Uh... Miami uh, is hier gelanceerd. Als ben je toch bij Fontanella gaan bellen. Nou, ik denk <laughs> dat, je, dat je dan alleen pasta krijgt. Op nummer 4 vinden we Richard Cray en Lizard. Met no Diggity. no Diggity. No Diggity. Tactical Records. Komt ie. Heerlijke groove. Dat kunnen ze wel hoor, die jongens. Op nummer 3 vinden we Aqua Zingas bij Antoine Clamaran met Dance In. Ook op Pornostar Records. Wat een heerlijke sample is het ook hè. En Richard Kray komt er ook weer terug met Yeah. Op nummer twee. Ook niet uh, weg te slaan hè. Nee hoe lang hebben die al niet gedraaid hier bij Sears? Nou, een tijdje. En nummer 1 vinden we Me and My Toothbrush met Be Alright op Enorme Toons. Blijf nog even mijn favoriete te platen label. Right, right, right, right, right, right, right, right. Dit vind ik mooi gedaan, Dennis het terecht nummer 1. Tot zover de charts. Voor de 17e mei 2019. Zometeen meteen naar het nieuws weerverkeer. Vindt de one and only. DJ Dion Sidney. Ik heb nog even een hele nieuwe plaat voor je klaarstaan. Oh, welk. Ja, hij komt pas het einde van de maand uit. Oh. Samuele Sartini. Ja, ik moet eventjes uh, schuiven. Bekende Sam naam. Samuele Sartini. En Jonk. En Spook met My Religion. Samen met... Uh, Terry B. Hey, hij hij komt uit naam. op uh, Pinkstar Records. En ik zeg het al, einde van de maand pas uit, twee weken lang exclusief op Beatport. Dat kan ik nu al melden. Dus ja, maar een ergens ma begin. Ja, maar vier weken exclusief bij She It? Ja, ja. Where else? Ja. Ik zeg, ga ervoor zitten. Of schuif die tafel zijn stoelen aan de, kar. Aan de kant. <laughs> Dit is She It. Misschien zo meteen nog een kleine bonus track. Nu eerst, My Religion. Any music, but the music that drives my soul, my energy, house music. You see, every single time the DJ gets up to the decks, I know he's gonna do the right thing. He's gonna play house music. Come on, see, it's all DJ Dion Sydney Remix Exclusief hier bij See het En ja, dat is toch altijd wel lekker Wat ook lekker is, is Oliver Helders en Mokwai Met Kukumba Ik heb een klein stukje voor je Maar niet getreurd, zometeen De one and only DJ Dion Sydney Een uur lang live in de mix En ik vrees dat hij zo wel voorbij gaat komen Nu eerst Het nieuws, weer en verkeer